12 uur, NPO Radio 1, het werd Kranenbaag. Zometeen het vervolg van de taalstaat... met de bewerking van Bordewijks blokken tot beeldroman. We zijn Donweg gelukkig in de taalstaat... en René Appel bespreekt de TNA van Carlo Boshart. En het laatste nieuws over de aanval op Syrië... krijgt u nu eerst van Lieselotte Thomassen. Ja, vannacht hebben de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... een vergeldingsaanval uitgevoerd op doelen in Syrië. De coalitie vuurde tijdens de 17 minuten durende aanval ruim 100 raketten af. Met die raketten zijn doelen geraakt die verband houden... met de Syrische chemische wapenopslag. Premier Rutte schrijft dat Nederland begrip heeft... voor de reactie van Amerika, Engeland en Frankrijk. Volgens Rutte is de reactie in de huidige omstandigheden... proportioneel en wel overwogen... De Engelse premier May hield zojuist een persconferentie. Daarin vertelde ze dat ze uitgebreid heeft gesproken met veiligheidsdiensten. En op basis van hun analyse tot de conclusie is gekomen dat een vergeldingsaanval rechtmatig was. We agree that it was both right and legal to take military action together with our closest allies to alleviate further humanitarian suffering by degrading the Syrian regime's chemical weapons capability and deterring their use. This was not about interfering in a civil war. And it was not about regime change. As I discussed with president Trump and president Macron... it was a limited, targeted and effective strike... with clear boundaries that expressly sought to avoid escalation... and did everything possible to prevent civilian casualties. Martin Wiegman, buitenlandredacteur. Je houdt ons al de hele ochtend op de hoogte. Um, volgens mij is het dus een rechtmatige aanval... Hoe denkt de rest van de internationale gemeenschap daarover? Nou, de landen die hier mee hebben gedaan, die verdedigen het natuurlijk, maar er wordt uit, uiteraard in de rest van de wereld heel kritisch op gereageerd. Uh, Rusland wil dat de veiligheidsraad later vandaag bij elkaar komt. Ze noemen het een schending van het internationale recht. Ze noemen het een daad van agressie. Ook China heeft inmiddels net gereageerd, zegt ook dat er niet buiten de veiligheidsraad om uh, militaire operaties mogen plaatsvinden. Um, en ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties zelf heeft zijn uh, grote treurnis uitgesproken over het feit dat de veiligheidsraad niet in staat is gebleken om tot een een gezamenlijke oplossing te komen. Waardoor, dus, dit initiatief van Amerika, Engeland en Frankrijk tot stand is gekomen. Ja, en dan heeft Assad zelf eigenlijk al wat gezegd. Ja, heel kort, voor zover wij nu weten. Vanochtend dook er een filmpje op... waarbij hij in zijn, helemaal in zijn eentje met een aktentas in zijn hand... het presidentiële paleis binnenwandelde. Of die video echt van vandaag is, kunnen we niet bevestigen natuurlijk. Hij heeft nu gezegd dat hij deze aanval ziet als een aanmoediging... om de strijd tegen het terrorisme in zijn land verder voor te zetten. Um, blijft het bij deze aanval van vannacht? Voor dit moment in ieder geval wel. Tenminste, dat zeggen de, de commandanten uh, in Frankrijk en in, en in Amerika. Uh, maar het is natuurlijk niet zo dat er verder geen militaire opbouw meer uh, plaatsvindt. Er, zoals we weten is er nog steeds een vliegtuigschip van Amerika onderweg... richting de Middellandse Zee. Dat zal er pas ergens volgende week uh, daar zijn. Um, en er is morgen bijvoorbeeld ook een hele grote Amerikaanse Jordane uh, oefening, militaire oefening in Jordanië... samen met Jordanezen militairen. Dit heet, uh, die, die oefening heet Eager Lion, die is vorig jaar ook al gehouden. En dat is wel een oefening waarbij ze eigenlijk een inval in Syrië simuleren. Dus ook daarmee wordt de druk wel uh, opgevoerd. Bovendien is het zo dat uh, de coalitielanden die de bombardementen hebben uitgevoerd... Uh, vanmiddag hun, de NAVO-partners zullen informeren in Brussel... Uh, om ze op de hoogte te stellen van wat ze nou precies hebben gedaan. Dankjewel voor nu, uh, Martin Wiegman.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 Regisseur Milos Forman is overleden. Forman regisseerde een aantal wereldberoemde films, waaronder Hair, One Flew Over the Cuckoo's Nest en Amadeus. Voor die laatste twee films kreeg hij een Oscar voor beste regie. Milos Forman is 86 jaar geworden. Het NOS-journaal. Het Instituut Asbestslachtoffers opent een meldpunt voor mensen die met asbest hebben gewerkt. Dit moet hen helpen een schadevergoeding te krijgen, mochten ze later ziek worden. Want vaak weten ze tegen die tijd niet meer goed te vertellen. Wat er allemaal is gebeurd, zegt het instituut. Nu je nog weet wie de getuigen zijn, hoe de blootstelling plaatsvond... wat het bewijs van het dienstverband is, al dat soort zaken. Eventuele foto's, die kun je dus in het register vastleggen... zodat dat dossier als het ware mocht het toch tot een ziekte komen... voor de persoon toegankelijk is... en het wat makkelijker wordt om die schadeloosstelling te krijgen. Het is 25 jaar geleden dat het totaalverbod werd ingesteld... op het gebruik van asbest. Nu is er een piek in het aantal slachtoffers. Ieder jaar overlijden zo'n 500 mensen aan asbestkanker. En dat gaat nog wel even door. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat er tot 2035 nog zo'n 8000 mensen aan die ziekte zullen sterven. Max Verstappen gaat morgen bij de Grand Prix van China van de vijfde plaats van start. Tijdens de kwalificatie vanochtend waren alleen de twee Ferrari's en beide Mercedes en sneller. Louis Dekker, de Duitser Sebastian Vettel, was de snelste. Hij gaat dus morgen beginnen op pole position. Is dat verrassend? Ja, eigenlijk toch wel. En dat is raar als je beseft dat hij de eerste twee Grand Prix's heeft gewonnen. Maar dat waren verrassende overwinningen. En nu starten vanaf de eerste rij met zijn teamgenoot Raikkonen ernaast. Dat zijn we eigenlijk niet gewend. Want we weten al jaren dat Mercedes de lakens uitdeelt in de Formule 1. En uitgerekend, helemaal al op dit circuit in China. Dat is Mercedes op het lijf geschreven. Dus het is verrassend dat Bottas derde is en Hamilton vierde met beide Mercedesen. En dat Verstappen en Ricciardo, de twee Red Bull coureurs, daar eigenlijk heel dicht achter staan. Weliswaar één rijtje. Erachter. Maar het gat van Red Bull naar Mercedes was heel klein, terwijl het gat naar Ferrari heel groot was. Dus daar zit hem vooral de verrassing. Niet zozeer in die vijfde plek voor Max Verstappen, maar vooral de dominantie van Ferrari. Want we zijn gewend, als ik het woord dominantie gebruik, dat het woord Mercedes erachter zit. En dat is ineens weg. Ja, Jij zei al, Verstappen dus die start vanaf de vijfde plek. Nou, dat klinkt als een keurige kwalificatie. Dat klinkt alsof we gewoon eigenlijk weer in 2017 zitten. En dan kun je zeggen, hij is weer best of the rest. Want die andere twee teams waren niet te pakken. En nou dat is dan wel iets veranderd. Het gat is veel minder groot dan vorig jaar. Ik denk met het oog op de race morgen dat één ding heel jammer is. Het gaat niet regenen. Het uh, ziet er... Uh...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 uitgerekende viervoudig wereldkampioen is Lewis Hamilton... waar hij het afgelopen weekend in Bahrein in de Grand Prix... ernstig mee aan de stok had. Je weet nog wel dat er harde woorden vielen. Na afloop Hamilton noemde Verstappen na een botsing in de race... een dickhead, een eikel. Inmiddels hebben ze de handen geschud. Het gaat heel vaak zo, hè? als je dan net weer vriendjes bent... kom je elkaar in de eerste bocht weer tegen. Dus het is wel bijzonder dat Hamilton vierde staat voor stappen vijfde. Want daar zit natuurlijk nog wat, uh, wat recent verleden van afgelopen weekend. En we moeten even zien hoe die twee de eerste bocht doorkomen. Dat gaan we morgen dus zien. Dankjewel, Louis Dekker. Het weer, de zon schijnt af en toe. En het is lange tijd droog. Het is 14 tot 19 graden vanmiddag. Vanavond vanuit het zuiden, zuiden buien. Die trekken morgen weg en dan is er weer vaker zon. Morgen is het 15 tot 19 graden. In Nederland wordt niet gereesd. Dennis, mooi bij de ABB, waar staat het stil? Um, vooral op de A20 bij Rotterdam. Want um, richting Gouda staat er tussen Delfshaven en knopen te Plein. 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. Je kan het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam en op de A20... maar dan richting Hoek van Holland. staat bij Krooswijk 2 kilometer door hetzelfde ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht. En wil je van Gouda naar Hoek van Holland of naar Rotterdam... rijd dan om via Den Haag. Het is weer druk in de keukenhof vandaag. En dat merk je vooral op de N207. Richting Hillegom staat tussen Abbenes en Hillegom 3 kilometer. De vertraging is 20 minuten.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 Morgen in Zuidas. Jesus. Een advocaat houdt zijn emoties buiten de zaak. Dat is wat een goede advocaat doet. Ik ga niet voor jouw zucht naar meer en groter mijn kantoor op het spel zetten. Had je het niet wat langer kunnen trekken? Jezus, kut. Zuidas. Morgen om kwart over negen bij BNM Vara op NPO 3. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet. We moeten aan verbinden, maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij om ons Goedemiddag. Misschien valt morgen de beslissing in de eredivisie. Als PSV in eigen huis Ajax verslaat... zijn ze voor de 24e keer kampioen van Nederland. Maar de topper moet eerst nog gespeeld worden. Dat gebeurt morgenmiddag onder leiding van scheidsrechter Danny Makkerly. Hij staat tussen de twee ploegen in... die er allebei op gebrand zijn om de wedstrijd te winnen. De een om het kampioenschap binnen te slepen. De ander om de eer hoog te houden. Dat wordt spelen op het scherpst van de snede. Maar mondjes dicht, dat maar niemand het in zijn hoofd haalt om na een toegekende strafschop over makkelie te roepen. Het is duidelijk dat hij geen hart in zijn borst heeft zitten, maar een vuilnisbak. Als je niet het karakter hebt om een wedstrijd als deze in een stadion als dit te leiden... dan kun je beter met je vrouw en kinderen op de tribune gaan zitten, Sprite drinken en chips eten. Ja, de legendarische Juventus-doelman Buffon riep dat deze week tegen scheidsrechter Oliver... in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. 40 jaar is hij, hij neemt afscheid, het was Buffons laatste internationale optreden. Hij ging met rood van het veld. Een scheids is wel iets gewend, maar dit ging te ver als... Bufon nou gewoon ouderwets hondenlul had geroepen... dan was het vast beter met hem afgelopen. Welkom in het tweede uur van De Taalstaat. Dat we beginnen met een bijzonder lied door Mira Bertels. U kent Torbekkerplein van Robert Long... waarin een getrouwde man een affaire heeft met een homoseksuele man. En daarna gaat de man terug naar huis, alsof er niets gebeurd is. Terug naar zijn vrouw. Mira Bertels schreef haar lied Sluimerstand vanuit die vrouw. Luister maar. Zondagmiddag en we lopen door de stadsgat Hand in hand, de hemel blauw, geen zuchtje wind Maar jij loopt erbij als een verwrongen badmat Je loopt erbij alsof je hier geen zak aan vindt Je bent hier, maar je hoofd lijkt in het buitenland Je bent hier ...maar je hart staat in sluimerstand. Weet je lief, voor mij is dit het echte leven. Weet je lief, voor mij moet het niet meer zijn dan... ...hier met jou de eerste lentedag beleven... Daar ben ik voorlopig heel erg zeker van. Maar jij lijkt altijd op zoek naar nog iets anders. We gaan rechtdoor, maar je blik gaat steeds opzij. Je speurt de pleinen af, wat denk je daar te vinden? Wie trekt jou heel zacht, maar zeker weg van mij? Je bent hier, maar je hoofd lijkt in het buitenland. Sluit me niet buiten, want ik wil verder, man. Ik sta hier al te lang in Slimersdam. Telefoneren zo gedempt dat ik er haast niks van verstond. liefste, ik probeer echt ruim te denken. Tussen zwart en wit ligt ook nog heel veel grijs. Zeg me, wie is mij rivaal? Ik wil het weten. Wie weet, neem ik haar of hem er gewoon bij? Je bent hier, maar je hoofd lijkt in het buitenland. Je bent hier, maar je hart staat in sluimerstand. Sluit me niet buiten, want ik wil verder, man. Ik sta hier. Ja, bijzonder maar... een ja. SLUIMERSTAND, het woord alleen al is prachtig... van de Vlaamse zangeres Mira Bertels. Afgelopen dinsdag zong ze dit in de Kleine Comedie in Amsterdam... op de avond van de Kleinkunst... waar jonge singer-songwriters optraden... met vervolgliedjes op Nederlandstalige klassiekers. En dit liedje SLUIMERSTAND is dus Mira's vervolg... op de klassieke Torbeckerplein van Robert Long. Ze schreef en zong het liedje vanuit het perspectief van de vrouw... van de man waarover uh, Torbeckerplein gaat. Begeleid door uh, de Bussels. Fantastische band met heel goede blazers. Dit is De Taalstaat. Striptekenaar en illustrator Victor Hagman heeft Blokken. De futuristische roman van Bordewijk bewerkt tot beeldroman. Dat boek wordt komende dinsdag gepresenteerd. Wij praten er zo meteen al over. René Appel bespreekt de TNA van Carlo Boshart. Ik heb jullie gehaat. Het is ongelooflijk. Dat jullie die primeur hadden. Donweg gelukkig in de taalstaat brengt ons deze week naar Zwolle. Wouter van Wingerden neemt plaats achter het taalloket. Verder redden we een vergeetwoord van de vergetelheid. En als er nieuws is over de gevolgen van de Amerikaans-Britse-Franse vergeldingsactie in Syrië... hoort u dat uiteraard ook tijdens de taalstaat. Maar we bespreken nu eerst de taal die hoort bij het nieuws van de afgelopen week. Het woord van de week. Taalstaat. En er werden nog wat dreigende woorden gesproken en getwitterd deze week. Gelukkig niet in het Nederlands, dus de kans is klein... dat hoofdredacteur Ton en Boon van de Dikke Dalen daar zijn woord van de week heeft opgepikt. Hopelijk is het wat prettiger en positiever, Ton. Goedemiddag. Goedemiddag. We natuurlijk graag en... wel van je weten waar het woord van de week uh, vandaan komt. Waar ben je tegengekomen? Ja, het is wel een, een, een woord in een vreemde taal. Althans, een woord dat uh, uh, samengesteld is uit uh, vreemdtalige elementen. Namelijk Facebook Pixel. Uh, Facebook ligt al een paar weken erg onder vuur in verband met uh, privacy-schendingen. En deze week bleek dat uh, in advertenties van uh, Nederlandse surfverzekeraars een pixel, een beeldelement. Want een pixel is dus een samenstelling van Picture Element. staat een uh, zogeheten tracking pixel waarmee iemands surfgedrag kan worden vastgelegd. En de Facebook Pixel is zo'n tracking pixel die informatie. Dat die doorgift aan de service van Facebook. En, en die naam bestond nog niet? Zo'n pixeltje had nog geen naam? Nou ja, de tracking pixel natuurlijk wel, want dat is iets wat je uh, overal aantreft in, uh, in beeldelementen op uh, internet. Maar uh, dat, dat het specifiek naar Facebook verwijst, dat bestond nog niet. En waarschijnlijk is, het natuurlijk, uh, is dit woord ontstaan doordat Facebook op dit moment al uh, zo ontzettend onder vuur ligt. Want eigenlijk is het natuurlijk, zijn het vooral ook de zorgverzekeraars, de Nederlandse zorgverzekeraars, die uh, aan privacy schending doen door informatie. Uh, van bezoekers op hun sites door te laten uh, sluizen naar Facebook. Het was ook te zien, hè? het journaal, uh, in uitvergrote beelden, de Facebook pixel. Een heel klein dingetje uh, dat uh, ja. heel grote gevolgen kan hebben. De taalstaat pixel, denken wij nu over na. Lijkt ons wel wat dat mensen op die manier <lacht> automatisch deze kant op getrokken worden. en iedere week de woord van het week van jou horen. Ton je dankjewel. Het taalteam was deze week ook weer te horen. In Spraakmakers, iedere dag tussen half tien en half twaalf op NPO Radio 1. Hier een uh, naproefje. Het taalteam van Spraakmakers. Makers. Frank van Pamelen. Kijk, we kennen natuurlijk allemaal de gewone klei. Uh, klei waar je uit getrokken wordt, klei waar je uit gebakken bent. Klei uit de kustgebieden, klei uit uh, uh, het rivierenlandschap. Maar, maar dijkenklei, dat is uh, andere koek. Dijkenklei uh, stelt allerlei eisen uh, aan uh, die klei. Dijkenklei stelt allerlei eisen aan de klei. Dat vind ik een prachtige zin. Zijn we een week na Pasen? Denk je, er is geen ei meer te vinden. En wat blijkt? Vijf keer ei in één <lacht> korte zin. Dijkenklei stelt allerlei eisen aan de klei. Het is, het is bijna poëzie. Jan Beuving. In nieuwsuur deed twee Tweebeken iets waar Hugo Brandt korstjes zijn vingers bij af zou hebben gelikt. We horen eerst even Bart de Wever, burgemeester van Antwerpen. Ik denk dat Nederland echt wel een erfschuld heeft ten opzichte van de rest van Europa. Ja, de Wever zegt: Nederland heeft een erfschuld aan oh. ons.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 en erenschuld. Dat is een mooie huiswerkopgave uh, voor thuis. Lennart van Dijk. Dan keek ik woensdag naar Pauw. En daar zag ik rapper Keizer, die vader was geworden... terwijl hij met zijn vrouw in de auto zat. Op weg naar het ziekenhuis kwam het jongetje al ter wereld. Maar ze gingen niet naar het ziekenhuis voor die bevalling. Maar waarvoor dan wel? Zij moest zeg maar een spuiten krijgen... Ja, een spuitje krijgen heeft in de volksmond... een andere betekenis dan uh, keizer hier bedoeld. Uh, een een taalinteressante situatie. Hij bedoelde dat zijn vriendin een spuitje zou krijgen... om beter te kunnen slapen. Maar op deze manier leek het alsof ze het niet zou overleven. Want dat is wat er gebeurt hè, als je bijvoorbeeld een hond een spuitje geeft. Uh, dat klinkt een stuk vriendelijker dan uh, vermoorden of doden of afmaken. Je kunt ook inslapen zeggen. Klinkt ook al wat vrediger. Maar je kunt ook doorslaan, vind ik. Neem nou Martin Gaus, die het natuurlijk heeft... over een hond die agressief is geweest. Toen werd er gezegd, nou, hij moet in de opslag, hij moet getest worden. En op het moment dat die test dus niet kan, dan komt er euthanasie boven zijn hoofd te hangen. De meest veelzeggende quote van de week. Vannacht gebeurde het, maar je kunt niet zeggen dat er niet gewaarschuwd is. Als stuite ballen gingen ze de hele week al de wereld over... en beheersten het nieuws. De tweets van Trump. Oorlogsretoriek in 280 tekens in diverse staten van dreiging en emoties. Maak je klaar, Rusland, want ze komen eraan. Mooi, nieuw en slim. Zo prees de Amerikaanse president zijn eigen raketten aan. En niet lang daarna... Rusland had geen vrienden moeten worden met een beest... dat zijn eigen volk vermoordt en daarvan geniet... Trump maakte van zijn hart geen moordkuil via Twitter en stelde daarmee veel andere politici voor een dilemma. Want hoe reageer je als bondgenoot op zo'n Twitter bombardement waarbij het begrip grote woorden een statement is? Stef Blok, onze minister van Buitenlandse Zaken, reageerde woensdag scherp maar beheerst. Deze woordkeuze over zo'n ernstig probleem, nu van de heer Trump, maar in het verleden ook van, van Rusland, vind ik echt niet pas. Het taalgebruik is op grote toonhoogte. Een doel van Nederland is dus ook om dat terug te brengen naar de onderhandelingstafel, de VN-veiligheidsraad, waar Nederland een prominente rol in, in speelt. En te zorgen dat de uitspraak van de Veiligheidsraad, wapenstilstand, toegang voor hulpverlening, dat die ook echt wordt uitgevoerd. In één ademdoor keurt Stef Blok de retoriek van Trump af... en tilt het vervolgens naar een ander niveau. Dit is uh, taalgebruik op grote toonhoogte... dat er teruggebracht moet worden naar de onderhandelingstafel. Blok vroeg eraan toe dat de uitspraak van de Veiligheidsraad... moet worden uitgevoerd. Die uitspraak uh, dus wel, in tegenstelling tot de uitspraken... van een zekere twitterende wereldleider. Deescalatie in vijf seconden, zo leek het. Een veelzeggende poging van minister Stef Blok... maar tevergeefs, de waarheid was vannacht anders. De meest nietzeggende quote van de week. Voordat hij de rechtbank binnen was, was hij alweer vertrokken. Peter R. de Vries, hij wilde zijn schoenen niet uittrekken... voor de controle in de zwaar beveiligde bunker... waar hij als getuige was opgeroepen in het Holledo-proces. Dat van die schoenen was althans het verhaal in de beeldvorming. Waarschijnlijk zat er veel meer achter dan die schoenen alleen. Maar daar moesten we naar gissen, want de misdaadjournalist... gaf geen uitleg over zijn vertrek. Die verklaring bewaarde hij voor zijn eigen tv-programma, de Raadkamer. Donderdagavond op SBS, althans daar leek het even op. ligt een meer uh, een roerig weekje achter ons, uh, zeker uh, voor mij ook. Daar gaan we het even kort over hebben. En om jou maar meteen gerust te stellen, Wouter... toen ik hier vanmiddag binnenkwam... heb ik meteen mijn schoenen uitgedaan. Ja, Wouter. Is Wouter Bos, officier van justitie in Den Haag... speciaal voor hem, heeft De Vries zijn schoenen uitgetrokken. En dat laat hij zien ook. Hilariteit aan tafel, een presentator op sokken. Kijk maar, ik ben echt niet te beroerd om mijn schoenen uit te trekken. De Vries schrijft ondanks de aankondiging... Euh, zijn eigen programma niet aan om helderheid te geven. Maar komt er dus met een flauwe en zeggende grap vanaf. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties: ons adres taalstaat het kro-streepje-ncv.nl. Tegen een mail van Arjen Zwamborm. Hij mailde over aardrijkskundige namen. Al een paar jaar valt het hem op dat er sprake is van Indiase steden, organisaties of personen. Zijn gevoelsmatige reactie was dat daar iets wringt. Hij vindt India's er lelijk uitzien en het ook nog eens lelijk klinken. Is het niet Indisch, vraagt hij. We hebben toch ook de Indische Oceaan en de Indische Olifant. Er zijn mensen uit India. Zijn die nou Indiërs of niet, zo wil hij weten. Bij ons is Wouter van Wingende van de taaladviesdienst van het genootschap Onze Taal. Ja, dat zijn een heleboel prangen de vragen, eh, Wouter, over India's en Indies. Kun jij eh, meneer Zwamborm verlossing brengen? Ja, om er meteen met de deur in huis te vallen. In India wonen, Indiërs. Maar uh, iets wat uit India komt, dat noemen we meestal Indiaas, Dus de Indiaanse hoofdstad, de Indiaanse keuken. Indisch wordt daar soms ook nog wel voor gebruikt... maar dat levert zeker in Nederland wat verwarring op. Want wij gebruiken dat vooral toch in uh, combinatie met het vroegere... In, of Indonesië van vroeger, dus de, de kolonie Nederlands-Indië. In België ligt dat wel wat anders. Als je daar uh, naar Indies, een Indisch restaurant mee wordt genomen... dan kan dat best Indiaas zijn. Oké, okay, ja. En hoe komt het dat wij voor die verschillende gebieden dan zo lang datzelfde woord Indisch gebruikt hebben? Ja, dat, heeft, dat gaat heel lang terug. Want zelfs de Grieken en de Romeinen noemden eigenlijk alles... in Zuid- en, Zuid en Zuidoost-Azië al India. Um, en in het Nederlands werd dat Indië. En daar had je allerlei preciseringen bij. Dus je had voor Indië of Brits-Indië. Dat was uh, niet alleen het huidige India, maar ook Pakistan en Bangladesh. En dat wat dan verder lag, dat heette dan uh, Achter-Indië of Oost-Indië. En natuurlijk toen het uh, uh, Nederlands koloniaal bezit was... was het uh, Nederlands-Indië. Mm -hmm. En voor al die gebieden had je dus Indisch en Indier als uh, woorden. En uit die tijd heb je dus ook een historische benaming... als het Indische Oceaan en de Indische Olifant. Maar dat was dus uitermate verwarrend uiteindelijk. Indisch, we gebruiken dat nu niet zoveel meer. W wanneer is dat veranderd? Is dat aan te geven? Ja, dat is vrij precies aan te geven. Eind jaren 40 werden India en Indonesië onafhankelijke landen. Dat woord India, die, die vorm hebben we uit het Engels overgenomen. En daar hebben we toen zelf het bijvoeglijk naamwoord India's bij gevormd. En dat zijn media vervolgens massaal gaan gebruiken. Juist om verwarring te voorkomen. En dat is inmiddels wel heel algemeen Nederlands geworden, zou je kunnen zeggen. En Indies en Indië dat zijn dus vooral meer ja, historische begrippen geworden. Bijvoorbeeld iemand met Indisch bloed, ja, doet toch vooral. Aan inderdaad de koloniale tijd denken. Ja. Alleen dat Indier hebben we gehouden. En dat komt vooral doordat Indiaer echt een heel onmogelijke vorm is. Die krijgen we er niet echt in. Helder. Duidelijk antwoord. Dankjewel. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan eventjes naar taalstaat. Het karo-ncrv.nl Wouter, dankjewel. Domweg gelukkig in de taalstaat. Vorige week waren we met Donweg gelukkig in de taalstaat bij de Slotenplas in Amsterdam. Kriskras door het land gaan. We vandaag weer een ander gedicht van een luisteraar die geïnspireerd geraakt is door een plaats en die inspiratie poëtisch verwoord in een gedicht. Aad van der Klaus, 60 jaar uit Staphorst. Goedemiddag. Goedemiddag. En uh, u heeft niet één gedicht, maar er wel vijf ingestuurd. U heeft ook uh, dichtbundels meegenomen. Ja, uh, heb ik hier een professional aan tafel zitten? Ik ben geen professional, maar ik vind het gewoon heel leuk om te dichten. En uh, dat doe ik gewoon heel veel. Ik heb uh, inspiratie en uh, ik gebruik vaak mijn telefoon als mijn notitieblokje. Dus ik, ik heb een zin in mijn hoofd. En uh, ik begin te schrijven op de telefoon. En ga dan zo verder. En zo boetser ik eigenlijk. Ik zie uh, het schrijven gedicht ook een beetje als boetseren met taal. Je, je, je begint ergens aan. En je schaaft. Je, je, je polijst. En op een gegeven moment wordt het een stopje. Dan, is het, dan moet het klaar zijn. Ja. En niet alleen in het Nederlands. Hè? Nee, ik, ik schrijf ook in het Engels. Ik gebruik soms ook Esperanto. Dat is een taal waarvan heel veel mensen denken dat de taal dood is. Ja. Maar het leeft nog steeds. En ik vind het gewoon, vind het gewoon interessant. Dat zo'n taal die zo lang geleden is bedacht. Nog steeds gebruikt wordt. Er zijn zoals popgroepen die het Esperanto zingen. En er wordt gedicht in het Esperanto. En zo is het er. Ja, het leeft nog steeds. Maar een dichtbundel in het Esperanto. Loopt dat een beetje in de boekhouding? Nee, dat loopt dat nee, nee. dus nee. Dat doe ik ook niet. Nee. Voorlopig niet. Nee. En die andere bundels die u gemaakt heeft? Uh, dat zijn, uh, ik heb dus drie Nederlandstalige bundels. Ik, uh, de eerste bundel heet... Uh, neem mij mee. Dan tweede bulle wat mij raakt. En uh, dan... De derde bulle is een bundel met eigenlijk... dat noem ik dan even kerkengedichten Ik uh, schrijf dus ook gedichten voor. Kerkbladen. En uh, dan laat ik me inspireren door de hoogtijdagen. En daar uh, schrijf ik dan gedichten ja. over. Dat maak ik ook vaak wel een beetje studie. En liggen die gewoon in de boekhandel? Worden die uh, verkocht? Die zijn in principe te koop. Uh, liggen niet in de boekhandel. Maar uh, er zijn te koop via bol.com. Ik, ik geef dus uit via de uitgeverij Heijink in Hardenberg. Dat is een on-demand uh, zeg maar, uitgever. Ja, ja. Dus iedereen kan, als hij dat wil, zijn eigen gedichten bundelen ja. en dat uitgeven. Dat is en kosteloos. Soorten. En, uh, en je, als je een ISBN erbij koopt... Dan, is hij direct ook, uh, dan heb je alle kanalen eigenlijk ter beschikking. Man, je bent meteen zzp'er als je dichter bent. We, we, we gaan naar de inhoud. We gaan het over uh, een van de gedichten hebben die u heeft ingestuurd. De titel daarvan is Pelserbrugje. Waar vinden we dat brugje? Dat is in, in Zwolle. Je, je gaat eigenlijk, uh, als je over het Pelserbrugje gaat... dan kom je eigenlijk in, de, in het winkelgebied van Zwolle. Dus Dat is uh, vlakbij de Torbeckergracht. Het is dus eigenlijk uh, de toegang tot, tot het grote winkelgebeuren. Ja, en het is echt het Pelserbrugje en niet het Pelserbruggetje? Het, volgens mij is het Pelserbruggetje. Okay. Ja. Okay. ja. ja. Nee, maar dat, dat staat er ook op trouwens. Poëtische vrijheid. Mag je daar Pelserbrugje ja, absoluut, van maken? Natuurlijk. Dat absoluut. Dat, dat is wel ja. ja. Wilt u het gedicht uh, voorlezen? Ja. Pelserbrugje. Wat lig je daar mooi over deze gracht? Liefdevol, verbind je. Huizen en winkels. Je maakt me warm. Jij brugje die alle voeten uitnodigt. Voor wie maar wil. Wentelen in de binnenstad. Wij laten je liggen. Maar gaan over je heen. Als we willen. En denken even aan die beroemde Zwolse zoon Torbekke. En de bondwerkers waarvan jij de naam draagt als een horizontaal standbeeld gedragen door de tijd. Prachtig, je ziet het brugje voor je. Weet u nog wanneer u het schreef? Dat was, uh, ik heb het even nagekeken, volgens mij was het in december uh, 2016. Met de telefoon in de hand dacht u, nou moet er een gedicht komen over dit brugje? Uh, nou, ik, ik loop er wel vaker overheen en dan vaak sla je het op. Ik, ik fotografeer dus, ik, ik kijk ook vaak om me heen en ik... Ik probeer dingen ook gewoon vast te leggen. En dat kan natuurlijk heel goed met taal. Ja. En uh, zo, zo begint dat eigenlijk. Op welke zin heeft u nou lang zitten bootseren in dit gedicht? Um, ik denk dat horizontaal standbeeld. Want het horizontaal standbeeld is natuurlijk in een, een zin of een, een, een begrip wat eigenlijk in, niet in overeenkomst is. Een standbeeld is meestal verticaal, ja, ja. maar in dit geval horizontaal. Daarmee wil ik eigenlijk eigenlijk aangeven dat uh, een, een brug ook een, een soort uh, herinnering is. Een, een, een ode aan daarin die pelswerkers, zeg maar. Hoe zou het met u gaan als u niet zou dichten? Ik zou dat niet kunnen. Nee, nee, nee waarom niet? Ik moet dat kwijt, op een of andere manier. Ja, je, je wil het ook graag delen. Het zit in je en het, dat, dat moet er dan uit. En dat kan over een brug gaan? Dat gaat over allerlei dingen, Dat kan ja. over de natuur gaan, dat kan overal ja, over gaan. Het gaat ook over stappels, bijvoorbeeld, waar ik woon. Of het kan, uh, ook over mensen? Uh, ja, ik heb een gedicht geschreven over Omran. Uh, dat gaat over ik, de oorlog in Syrië. Ik had dat op televisie gezien in de krant. Ik zag dat jongetje in die uh, ambulance. Uh, dat huis van hun was gebombardeerd. Zijn, volgens mij was zijn ouder broertje omgekomen. Daar word ik daar boos over. En dan ga ik erover uh, schrijven. Dus het gaat ook over mensen, ja. Ja, ja precies. Uh, we gaan met erbij prikken op onze digitale poëtische landkaart. Die is te vinden op onze website. Nporadio1.nl slash de taalstaat. Even bukken. Ja, zo, nu staat hij erbij. Zwolle aangevinkt daar het Pelserbrugje uit het uh, gedicht van Aad van der Klauw dat wij uh, zojuist hoorden. Hartelijk dank. Blijf dichten. En mensen die denken, ik heb ook wel zo'n gedicht, eventjes aanmelden via de mail. Dat is uh, taalstaat. Rutja Kott, hartslag van het gelijknamige album uit 1997... op tekst en muziek van Fluitsma en Van Tijn. Jan Smit uit Soetermeer, 68 jaar, heeft gewerkt in de verkoop en de PR... en nu vooral bezig met de natuur en dan vogels in het bijzonder, toch, meneer Smit? Ja, dat klopt. Ja. Ik Goedemiddag. Goedemiddag, ja. En heeft uw vergeetwoord dan ook meteen te maken met vogels? Nee, helemaal niet. Wat, wat is nee, uw vergeetwoord? Nee, nee. Uh, mijn vergeten woord is uh, Rauwdauw of Rauwdauwer. Rauwdauw. <laughs> Mooi. Ja. Met één keer AU en één keer OU. Ja, dat mag. Alles. Alles mag. Maakt... Twee keer AU. Uh, oh, dat, oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat mag ook. Als je het over de douw eens morgens hebt. Ja. En, en, en, en waar, waar haalt u het vandaan, het woord Rauwdauw? Waarom vindt u dat zo bijzonder? Nou, ik, had het, ik was het een keer tegengekomen in het uh, boek Het Onmogelijke hokersleven van Ben Jolink. Ja. Uit ah. uh, de afdruk, hè? weet je dat? Ben Joling is wel een rouwdouwer, wat u betreft. Ja, ja, ja die zei het over een uh, gitarist van hem, Willem. En, uh, ja, maar, maar het is een, uh, zeg maar een, uh, een term die je gebruikt voor. Uh... U, u, bent, u bent ver weg, dus we, we, we hebben hem genoteerd. We gaan het hier maar even bij laten, want u bent echt heel moeilijk te verstaan, okay. uh, meneer Smit oh, uit Soetermeer. Dank u wel. En iedereen die ook een vergeetwoord heeft en dat graag wil uh, adopteren, laat het weten. Nelke Noordervliet gaat er naar kijken. Taalstaat.ncrv.nl. De taalstaat. taalstaat. Met Bert Kranenbarg. De roman Blokken van Bordewijk verscheen in 1931 en is een van de vroegste voorbeelden van een dystopische vertelling. Dus een verhaal waarin een sombere toekomstige wereld wordt beschreven. In het boek leidt Bordewijk de lezers rond door een rechtlijnige totalitaire stadstaat. De nachtmerrieachtige droombeelden zijn nu door illustrator en striptekenaar Victor Hagman bewerkt tot een beeldroman. Die dinsdag wordt gepresenteerd. Maar raad eens wat. Hij ligt al bij mij op tafel. Victor, goedemiddag. Goedemiddag. Het uh, is misschien wel handig om eerst even kort te vertellen. Jij zit zo in het boek blokken over gaat. Nou ja, je introductie dekt al een beetje de lading eigenlijk. Um, het gaat dus over een totalitaire stadstaat... waarin alles volgens rechtlijnige principes is vormgegeven. Dus um, dat begint bij de architectuur. Die bestaat volledig uit blokken. Uh, maar eigenlijk worden de inwoners van die staat... ook op een bepaalde manier als blokken vormgegeven. Als bouwblokken om een, ja, een soort uh, politiek systeem uh, um, vorm te geven. Het ja, ja, klinkt ja. wat vaag, ja. maar... En Bordewijk houdt het ook graag vaag, ja. moet ik zeggen. Dus het was aan jou om dat concreter te maken. Ja. Waarom heb je dan voor, voor die vaagheid van Bordewijk gekozen? Waarom koos je juist dit boek? Het is niet zijn bekendste boek. Nee, nou ik ben zelf een science fiction liefhebber. Dus um, ik was eigenlijk op zoek. Wat is nou Nederlandse science fiction en bestaat zoiets? En uh, als je dit uh, aan mensen vraagt of online zoekt. Dan komt de naam van Bordewijk al vrij gauw uh, op poppen, zeg maar. Um, maar ik had Blokken nog nooit gelezen. Ik had op de middelbare school zoals veel andere mensen natuurlijk wel Bint en, ja, en Karakter gelezen. Ja. En, uh, ja, en die, die stijl die sprak me altijd al wel aan. Die beroemde gewapend betonstijl waarin alles is geschreven, alles is geschreven van Bordenwijk. Ja. Um, en die heb jij dus vertaald naar illustraties. Ja. Uh, nou, ik zei al, het boek ligt hier. Als ik het doorblad, wat, wat meteen opvalt, dat zijn uh, de felle de, de kleuren die je gebruikt hebt. En uh, primaire kleuren, Geel, blauw, rood uh, in combinatie met zwart en wit kom ik vooral tegen. Ja, dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Nee, we komen natuurlijk ook vers uit het uh, uit de stijljaar. En uh, ja, toen ik het boek voor het eerst oppakte, werd me ook vrij gauw duidelijk. Natuurlijk ook omdat het in 1931 is geschreven, dat die zich uh, dat Bordewijk zich erg heeft laten inspireren door. Uh, de Nederlandse avant-garde beweging, de stijl. Met Van Doesburg en Mondriaan. In ieder geval, die geometrische abstractie zit daar echt zwaar in. En je zou misschien zelfs het boek kunnen lezen... als een soort karikatuur op die vormgeving. Dus dat was makkelijk voor je. Die kleuren drongen zichzelf op. Daar hoeft je verder niet over na te denken. Maar dan de tekst. Het is belangrijk om te zeggen dat de hele tekst van Blokken letterlijk in het boek staat. Ik lees een stuk voor uit het begin. Valt nog niet mee, Bordewijk. Best moeilijk om te lezen. De gebouwen muurden op in soortgelijke kleuren. In de woonkwadraten vier, vijf ramen hoog. In de arbeidskwadraten lager. De straten waren nimmer lang en aan hun einde onveranderlijk... door bouwblokken afgedekt. In het spel tussen ruimte en beslotenheid won de laatste. Aan alle zijden stond de stad op om de voetganger. Zij kondigde haar einde niet aan. Het was altijd plotseling om een hoek... En als ik dan de pagina erbij pak waar deze tekst staat... dan zie ik een soort mondriaanachtige afbeelding. Uh, kun je zelf zeggen hoe je dat verder uh, ja, verbeeld nee, hebt? Je, je hebt natuurlijk uh, niet heel veel verbeelding uh, nodig... om daar natuurlijk uh, de stijl in te, in te lezen. En uh, ja, de, de sfeer van de tekst is al vrij duidelijk. Het is, klinkt erg onheilspellend al. En je labyrinthachtige straten uh, in, in, in de Blokkenstad... Uh, ja, die wijzen, ja, die, die, die moet je wel op zo'n manier vormgeven eigenlijk. Ja, de rechte lijnen, hè? Ja, dus uh, ik heb het, uh, het stedenplan eigenlijk meer als een soort van de lek, George van Tongelo, Belgische stijl voor de kenners, uh, heb ik dat vormgegeven. Tuur. En daar, daaronder is een stripkader te zien waarbij dat stedenplan eigenlijk wordt uitgediept in, in de derde dimensie. Zodat je dat snapt dat dat tweedimensionaal naar driedimensionaal wordt omgezet. En daar speel ik eigenlijk door het hele boek heel vaak mee. Dus... Uh, ja, op die manier heb je dus figuratie en abstractie tegelijk. Om het, om het, om het inzichtelijk te maken: dat, dat, dat 3D lijkt eigenlijk een beetje op dat, dat Holocaust-monument in Berlijn. Waar al die stenen ja, staan. Dat Liebeskind monument. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat Liebeskind-monument. Ja, precies. Nou ja, dan heb je al een beetje ook al de sfeer te pakken. Dat zijn ook een soort grafzerken natuurlijk, die, die blokken met een beetje fantasie. Ja, ja. Nou ja, met dat soort beeldassociaties speel ik. Uh, veel in het boek. Omdat ik, ik vond die stijl van Bordewijk... is uh, ja is onberispelijk natuurlijk. Dat is de claim to fame, die droge, korte stijl. Ja. Um, ja dus wie ben ik dan onderin te knippen? Ja. Maar dan en, moet je een beeldend equivalent daarvoor vinden. En je denkt niet alleen de tekenpen in de handen... maar ook de lineaal? Ja, precies. Uh, de, mijn, eigenlijk was mijn voornemen om dat hele boek... met een lineaal te tekenen. Uh, omdat, uh, dat heb ik misschien nog niet genoemd... maar um, in de staat is de cirkelvorm wordt langzaam uitgebannen... omdat dat natuurlijk de minst efficiënte... en ja. een beetje ja, uh, ja, een vrouwelijke manier van vormgeven is. Dus dat is geen goed... Uh, ja, daar kun je mensen niet meer vormgeven op zo'n manier. Nee, maar we gaan het toch een uh, beetje poëtischer maken. Bij het ja. tweede fragment... Uh, er zijn opstandelingen tegen de staat stiekem... bij een op een donkere zolder ergens in de stad. Uh, geen van de personen valt op, wordt bij naam genoemd. Het begint zo... De tweede zei, de mensheid is een geboren ontdekker. Ze deed een ontdekking, de vreselijkste van alle tijden. Ze vond de eindigheid van het heelal. Ze schafte de God af. De astronomische maat werd tot niets. En de mensheid die een idool moest hebben, nam zichzelf... Dit idool geprojecteerd in het abstracte werd de staat. Maar als in het heelal geen ruimte is voor God... omdat de mensheid het heeft doorzocht... zoek ik God buiten het heelal. Dit heelal is ruimtelijk en tijdelijk, dat staat nu wel vast. Dit heelal kan niet anders dan klein zijn... omdat wij zijn structuur hebben ontdekt. Maar wij kunnen het grote geloven... Mijn geloof is gegroeid. Mijn geloof is dat het heelal buiten zintuiglijke waarneming verbonden is aan andere heelallen. Tot een nieuwe eenheid in vierde dimensie. En deze weer aan anderen. En zo tot in het oneindige en onbegrensde. En dat is misschien God. Ja, dan gaat hij... Uh... Totaal andere toon dus. Ja, nu wordt het opeens religieus ja, en een en beetje en, esoterisch. En hoe moet je dan tekenen? Ja, dat is een... een, een daar heb ik mijn kop over moeten breken natuurlijk. Um... Je komt met een kaars, hè? Ja, inderdaad. Uh, je kunt niet met kruissymbolen gaan zitten strooien, vond ik. Want dan wordt het gelijk te aards en uh, lijkt het te veel op onze werkelijkheid eigenlijk. Maar dit is misschien wel een parallel universum. Die kans moeten we natuurlijk openhouden. Dus uh, ik dacht, wat is nou een religieus symbool wat uh, natuurlijk begrijpelijk is voor... Uh, voor, um, voor de lezer. En dan kom je al gauw bij een kaars op dat natuurlijk. Dat gaat over verlichting. Uh, het, het is een heel donker hoofdstuk... dat zich afspeelt op een verlaten zolder. Dus ik dacht, oké, okay, we beginnen gewoon uh, helemaal zwart... Wat natuurlijk al bijzonder is voor een stripverhaal. Ja, ja. Want dat, dat is eigenlijk heel raar natuurlijk. Maar dan uh, steken we een kaars op. En dat is eigenlijk de enige actie die gebeurt in dat hele hoofdstuk. Ja. Maar daarmee dat beeld natuurlijk uit. Dat langzaam dat inzicht komt bij deze groep ja. anarchisten. Ja. Die de staat omver willen werpen. Ja. Ik, ik lees nog een laatste fragment. Het verhaal loopt tegen het einde. We gaan natuurlijk niet te veel weggeven. Uh, de ondertitel van het verhaal is... De mislukking van een heilstaat. Het bestuur van de staat. De tien zien vanuit een vliegtuig hoe een militaire parade uitloopt op iets heel anders. Daar staat... Daar, in de verte, ontplooide zich een regiment in een boog... en een ander heel ver weg trachtte een cirkel te vormen. De tien zagen het. Ze zagen het of zij van grote hoogte het beloop zagen... van onderaardse wateraderen in het alluvium. Ze zagen de wanorde in wording, de splijting, de celdeling. Het was er gering nog, maar onmiskenbaar. En toen, neerkijkend, zagen zij aan een nieuw bouwblokdak van het kernplein... het begin van een koepel als de eerste borstzwelling van een vrouwelijk kind. De rondingen komen terug. Eindelijk, ja. Dus uh, nadat ik dat hele boek had getekend, uh, geprobeerd met een lineaaltje te tekenen... kon ik nu eindelijk rustig uitademen eindelijk, en zonder schaamte één grote cirkelvorm tekenen... en eindelijk een gebouw met een mooie ronde koepel. Dus dat was voor mij natuurlijk een uh, opluchting van je welster. En zo eindig ik ook het boek zonder een, een Netflix-spoiler te geven hier. Maar <laughs> Heel goed. het eindigt op een grote cirkel, als een zonsopkomst natuurlijk. En dan kan Dave ergens verder gaan met zijn boek over de cirkel mee. Ja. Uh, uh, Wordt blokken makkelijker leesbaar door jouw illustratie? En wilde je dat ook graag bereiken? Nou, eigenlijk niet. Want Nee, nee die, die abstractie die moest er ook in blijven zitten. Ik, ik kan het allemaal niet uitleggen. Ik kan sowieso alleen maar mijn opvatting van, van Bordewijk's tekst geven. Um, nee, dus ik heb niet geprobeerd het uit te leggen. Uh, de bedoeling is dat het 1 plus 1 is 3 wordt eigenlijk. En niet een soort verdubbeling van tekst en beeld. En de, waarbij de beeld alleen een, een, een illustratie is van wat er gebeurt. Nee, het moet wel een soort associatie zijn. Zodat je als, je als lezer die twee dingen kan combineren... en daaraan je eigen fantasie nog kan toevoegen. Zodat er iets nieuws, iets mooiers, nou, nou, in ieder geval iets nieuws gebeurt. Ik vind dat je daar buitengewoon in geslaagd bent. Het is prachtig. Wie meer wil wel. weten over Victor Hagsmank, bewerking van Blokken... die kan vanavond terecht op het literaire festival Woordnacht in Rotterdam, dankjewel. Dankjewel. Geen hagel witte lakens, geen strakke rechte lijn. Geen zoet de stemmen Er moet een hoek af zijn Geen afgetrainde spieren Geen wonder schoon model Het wezen van de schoonheid zit in de weefvoud Er moet een hoek af zijn Er moet een hoek af zijn Er moet een hoek af zijn de Schoonheid van gebreken in het brein. De waarheid is niet waterdicht, er moet een gat in zijn. Een barst van tegenstrijdigheid, al is die nog zo klein. Perfectie heeft één voorwaarde: er moet een hoek af zijn. Er moet een hoek af zijn.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 Geef gezicht, gebakken lucht Een loenzend oog, een slecht gebit Een onderbroken lijn Er moet een hoek af zijn Er moet een hoek af zijn Er moet een hoek af zijn Scheve lijnen, oude huizen Een goede naam die wordt verzoedeld. Ik hou niet van gekundig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 zijn. Ik van Stef Bos van zijn album Een Sprong in de Tijd uit 2016. waarmee hij destijds zijn 25 jarige artiestenjubileum vierde. Er moet een hoekaf zijn, het moet niet perfect zijn. Geen hagelwitte lakens, geen strakke rechte lijn, geen zoetgevooisde stemmen. Er moet een hoekaf zijn. TNA van een BNR: René Appel. Jarenlang vormde hij een duo met Irene Moors... in programma's als Telekids, Live in Cooking en de TV-kantine. Maar hij deed ook wel eens dingen alleen. Uh, bijvoorbeeld Carlos TV Café. Ik heb het over Carlo Boshart. René Appel, taalwetenschapper en schrijver. René, goedemiddag. Goedemiddag, ja, Bert. Jij hebt hem uitgekozen vandaag als onderwerp voor een taal natuur -analyse. Nou, ik ben heel benieuwd. We beginnen meteen. Ja, Ik loop even hier tussen uh, de, de, de mensen. Joppie Vogelsang, nou, het is Goedeming. natuurlijk... Huh? Vang, jongen, ik ben gevangen. Oh, Jopie Joop, Vogelzang. Vang, ik zing er niet. Oh, Vogelvang. Ja. Hoe vaak gaan we dat nog hoeven? Ik al niet fout gezegd. Heb. Ja, uh, jongens, sorry, Vogelvang. Vogelvang. Hoe is de spanning hier? Want is uh, even, Ronnie Tober uh, komt. Maar uh, is het nog even verlaat. Uh, wat, wat wil je zeggen, uh, Imka zit er ook bij. Even, hoe draai je dit om? Ja, dit was een speciale uitzending in 2005... vanwege het vijfjarig bestaan van Live in Cooking... Wat valt je op? Chaos. Ja, dat chaos. lijkt mij het juiste woord. Half afgemaakte zinnen. Uh, maar er zit wel een soort spontaniteit in. Uh, misschien ook niet echt goed voorbereid. Er is een mevrouw uitgenodigd in de uitzending. Die heet mevrouw Vogelvang. En hij noemt haar mevrouw Joppie Vogelsang. Zij herstelt, probeert het te herstellen. Maar hij houdt vast van Vogelsang. Maar die chaos, die heeft ook wel iets, vind ik alhoewel ik wel nou. blij ben dat jij niet zo'n chaos te bent. Ik wou net zeggen, <totstuk> ik kan hem wel creëren. Nee, maar dat doen we niet. We gaan gewoon naar het volgende fragment. Ari, waar kom je, waar kom je eigenlijk vandaan? Nee, um... <totstuk> Ari, waar kom je eigenlijk vandaan? Nee. Nee. <totstuk> Ari, waar kom je eigenlijk vandaan? Dat is een goede vraag. Nee. Ari, waar kom je eigenlijk vandaan? <totstuk> jij ja, zegt dat ik niet lekker bezig ben. Ari, waar kom je eigenlijk vandaan, Ari? Vertel het! Komt uit datzelfde programma. Wat doet hij hier nou? <totstuk> ja, hier... Je... Zet die de chaos nog een tandje hoger? Uh, dit is echt ketenlol trappen. Ontregelend ook. Hè. Het, is trouwens, het gaat om Arie Bongsma, die in de uitzending zitten die zijn geïnterviewd gaat worden. <coughs> maar Arie, waar, ko Ari, waar kom je vandaan? Dan nog even vet op zijn Amsterdamse aangezet. Ja, het heeft wel iets om een cliché te gebruiken. Het, is, het, kl het klinkt heel spontaan in elk geval. Dat en, je gewoon, en gezellig dat ook wel, ja. ja. Wat is haar favoriete televisieprogramma, denk je, behalve jullie eigen Nou, ze vertellen. Elke donderdag spreken wij Spotlight in. Dat is uh, een parodie op uh, Showtime. En dan kijkt ze altijd naar de Bold and the Beautiful... en dan begint altijd vreselijk te huilen. Het is van lang geleden. 1997. Koffietijd, gepresenteerd door Hans van Willigenburg. Wat doet uh, Carlo Boszat hier? Het is een tijd geleden. En dat kun je ook echt horen. Flink lang geleden. Hij spreekt veel sneller dan hij uh, de laatste tijd doet. En hij articuleert slechter. Parodie. Hè? Een parodie. Parodie. En zo gaat het maar door. Maar je merkt dat hij als presentator, dus kennelijk iets rustiger geworden is. De zaak meer onder controle heeft. En daarom misschien ook iets rustiger spreekt. Wat nadrukkelijker is gaan spreken ook. En nadrukkelijker is gaan spreken. Dat blijkt vooral uit het volgende fragment: Die studio die is daar nog steeds. En het is de basis van alles wat wij op amusementgebied eigenlijk. Uh, op groot goed niveau hebben gehad. Dat is dat gebouw. Je ziet al die foto's van al die grote artiesten, Jullie Bessie, al die grote kappers van vroeger, die hebben er allemaal opgetreden. Die hebben er allemaal foto's aan de wand. Ja, dat is bij Jinek, hè, augustus vorig jaar. Uh, wat horen we hier dan? Ja, je hoort dat hij sterke woordaccenten legt, waardoor het sowieso wat rustiger klinkt, wat hij zegt. Hè? Hij heeft het de studio, het is de basis. Al die foto's, al die grote artiesten, met jullie Bessie Hij heeft trouwens ook, uh, daar hebben we geen fragment van... maar ook de neiging om zijn taalgebruik te versterken, te verhevigen. Hè? Dingen zijn vaak ontzettend leuk of heel erg mooi. Dat past ook helemaal bij het taalgebruik van ja. Carlo Bossard. Ja, dat kan irritant worden, over de top gaan. Vind je dat dat het geval is bij hem? Bij hem niet, vind ik. Hij doet het met mate, maar wel met ruime mate, laat ik het zo zeggen. Dat gaf wel een, een soort van energie. Eigenlijk lijkt ik helemaal niet op Mike de Boer. Maar ik maakte er ook weer een soort van vergroting van. Nou, we ja. hebben een soort van basis. Dat is de tv kantine Ja, we hebben een paar stukjes aan elkaar gezet. Een soort van montage, zeg maar. Ja, ja, zeg maar. Nou, maar of. Ja, een soort van is natuurlijk een leenvertaling uit het Engels. Een soort of. En dat komt in de plaats van het Nederlands. Een soort. He? Het wordt veel gebruikt. Overmatig veel. Ook door Carlo Borza dus. Maar denk eens dat we de taalstraat zouden uh, zeggen. De taalstraat is een soort van programma met Brett Kranenborg als een soort presentator. Waarin hij oh, nou, een lekker. soort van analyse geeft van taalgebruik van een soort van bekende Nederlanders. Ja, ja, ja, ja. Zo kan dat doen. Maar mensen gebruiken het echt zo vaak. Dat is zeer overdadig. Het is een soort onzekerheidsformule. Hè? Ik gebruik het niet. Ik ook kan al, zeggen, je gebruikt van... het u zelf Ja, mee, het, is... het is epidemisch, laten we daarop <laughs> houden. Maar mensen. Die zeggen met een soort van... ja, ik zeg dat nu wel zo. Ik formuleer het nu wel op deze wijze. Maar eigenlijk is het misschien niet helemaal de juiste benaming. Ja, dat is het volgens mij. Je ondervangt eh, dat iemand tegen je gaat zeggen... nou, zo zit het niet helemaal. Dan kun je toch zeggen, nee, ik zei het toch een soort van. ja. ja. Albert Verlinde, die had het gezegd. En, en het is allemaal een beetje opgeblazen. Toen kwam Albert Verlinde in het programma... en toen hadden wij een beetje de pis in Albert Verlinde ook. En toen ja. had ik dat programma een paar keer gezien... en ik vond hij een beetje valsnichterig was. En dat zei ik ook in het programma. En nu is alles opgeblazen. En het is dan een beetje een probleem aan het worden. En het is eigenlijk niet eens uh, het uh, doodschoppen waard. We zijn optreden van lang geleden, 2001. Te gast bij Barend en van Dorp. Wat kun je erover zeggen, René? Ja, dat die zo af en toe nog eens grof uit de hoek kan komen. Hè? Uh, we hadden de pis in Albert Verlinde. Ik heb in allerlei uh, uh, handboeken en dergelijke gezocht... maar de pis in iemand hebben, heb ik niet gevonden. Wergens ergens... Over de pis gaan, dat is hetzelfde als over, over de, de zijk zij gaan. gaan. Ja. Of over de rooi gaan, om het nog iets netter te formuleren. Maar de pis in iemand hebben, dat is hier, uh, dat was in ieder geval nieuw voor mij. En het is het doodschoppen niet waard. Nom, nom, nom, meneer Boshart. Dat is wel erg stevig uitgedrukt. Dus ik, ik zat toen naar jullie uitzending te kijken... en mijn broek zakte letterlijk van mijn reet af... toen ik haar dood zag zitten. En hij en jullie er ook op in. Ik heb jullie gehaat. Het is ongelooflijk. Dat jullie die primeur hadden. Terwijl ik de avond daarvoor een heel gesprek had met... waarvan ik dacht, dit is het mooiste wat er is om te maken. Ja, diezelfde uitzending van Barend en van Dorp. Wat, wat, wat, wat valt hier op? Even die woordaccenten weer. hè? Het mm. is ongelooflijk. De avond daarvoor een heel gesprek had... Heel sterk. En ook die mooie uiting. Mijn broek zakte letterlijk van mijn reet af. Mensen gebruiken heel vaak het woord letterlijk. als ze eigenlijk figuurlijk bedoelen. Ja, ja dat, als dat letterlijk was, dan zouden de kijkcijfers heel hoog gebeuren. Dan zouden de kijker ik... wel heel vreemd opkijken. Dan was het wel we doen het gesensureerd. Eén imitatie doen we even van Carlo Boshart. Wat doet die pannenkoek? Die zit bij ons in de uitzending. En die zegt ineens tegen de camera. Zegt die, van, tegen die cameraman, zegt die zeg, zit ik in beeld. Ik zeg, het is één grote zwarte vlek. Wat hij wel ziet natuurlijk. <lacht> ja. Ja, typisch René van der Gijp natuurlijk. Hè? Die overslaande stem. Dat licht naar zalen wat er af en toe in zit. Dat kan hij echt fantastisch. En, op, en, op, en dan pakt hij dus ook de manier van praten van de, van de mensen die, die hij kopieert. Helemaal, ja. En, en is ook heel goed uh, gespingt en alles. Hè? Ja. De, zijn kop is ook daar ook helemaal fantastisch. Carlo Boshart zelf en de typetjes. Uh, volgende week, René? Volgende week. Dan hebben we André Hazes. Kijk eens aan, zeg. André Hazes. Ja... Legendarisch Gaan we horen volgende week. Zomet blijf luisteren zometeen Dr. Kelder en Go met uh, waarnemer Erik Smit. Fijne zaterdag. Cairo en CRV. Live sport op NTO Radio 1.